6 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care ligt is afgenomen. In totaal zijn nu 1384 bedden bezet, meldt het landelijk coördinatiecentrum patiëntenspreiding. En dat zijn nou 33 minder dan een dag eerder, toen er nog een lichte toename was. De afvlakking van de laatste dagen betekent niet dat de piek voorbij is, zegt voorzitter Ernst Kuipers van het coördinatiecentrum. Volgens hem is daar pas over een aantal dagen iets over te zeggen.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 De afgelopen dagen is er bij vier telefoonzendmasten in Nederland brand uitgebroken. De vereniging die namens de telecomproviders met gemeenten overlegt over waar nieuwe masten worden geplaatst, vermoedt Brandstichting. Aangezien de branden zijn begonnen bij de kabels onderaan de mast. In het Verenigd Koninkrijk brak al bij twintig zendmasten brand uit. Het land ziet een duidelijk verband met complottheorieën dat 5G zou bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Experts ondersteunen die theorie niet. De rechtbank heeft een 55-jarige man veroordeeld tot 10 jaar cel... voor een dodelijke woningbrand in Rotterdam-Zuid. Een jaar geleden is Takis zijn huurwoning op de eerste verdieping in brand. En zijn bovenbuurman kwam daarbij om het leven. Uit camerabeelden is gebleken dat de veroordeelde vlak voor de brand... inderdaad in de woning was geweest. De verdachte heeft de brandstichting zelf altijd ontkend. Het weer. Zon en wat sluierwolken. Het is 14 tot 21 graden. Ook in het weekend zonnig en warm...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 We'll